Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Klotlewijn met het NOS journaal. De brandweer in Noord-Nederland waarschuwt samen met de brancheorganisatie voor kachels en haarden voor verkeerd geïnstalleerde pelletkachels. Dat zeggen ze in het televisieprogramma Kassa. De afgelopen twee jaar zijn in Groningen, Friesland en Drenthe 70 van deze kachels in brand gevlogen. De brandweer en de brancheorganisatie wijten de branden aan fouten bij de installatie van de kachels. In totaal zouden er mogelijk duizenden onveilige pelletkachels zijn in Nederland. Sinds 2016 kunnen mensen subsidie krijgen voor zo'n pelletkachel. De advocaat van de zus van Ridouan Taghi wil dat er een onderzoek komt... naar de manier waarop de vrouw is gearresteerd... en hoe informatie over haar in de media is terechtgekomen. Volgens de advocaat werd ze maandag klemgereden op de A2... en met getrokken wapens uit haar auto gehaald... in bijzijn van haar achtjarige zoon. Taghi's zus wordt verdacht van witwassen en werd maandag aangehouden. Het Openbaar Ministerie zegt dat nooit naar buiten is gebracht... dat de zus van Taghi is opgepakt.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 Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen wordt opnieuw uitgesteld. In elk geval tot half januari. Eerder had de rechter het afschieten al verboden tot eind 2019. Dat is nu nog verder uitgesteld omdat er opnieuw bezwaar is gemaakt tegen het afschieten. Er is afgelopen jaar veel te doen geweest om de edelherten. Er is te weinig voedsel voor alle dieren in het natuurgebied. En Staatsbosbeheer wil daarom de populatie flink verkleinen. In het weer, vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de loop van de nacht ook regen. Morgen begint nat en wisselvallig. Aan het einde van de dag klaart het wat op. Het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 ZFM. Ho, ho, ho, Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu, nu. Het weekend in. Bitch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 She'll... ZFM. ZFM. Porque sinceramente duele recordarte. Si tu no estás la soledag gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ja, ik denk ik kom jou te vergeten. Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. De baan komt niet op als jij er niet meer bent. Como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 I have a long time, a hacerlo de a poquito. Pegate que el si miedo te lo quita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 En ik kom te terug. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben onder de eens aan mij bezweken. De paak komt niet op als jij er niet meer bent. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl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 I me. 'Cause when the comes, I know you won't be there. thing under mask can you yeah. Go down zfmzandvoort.nl zfm wenst ZFM. ZFM, u allemaal fijne dagen en